Horen niet thuis bij Defensie, zegt Visser in een reactie op de aanhoudende berichten over misstanden, zoals op de Oranje kazerne. Eerder deze maand werden al drie militairen opgepakt, onder meer vanwege aanranding, bedreiging en verduistering. Een onafhankelijke commissie doet onderzoek naar misstanden binnen Defensie. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de VS wordt opgeroepen... om de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël in te trekken. 128 landen stemden voor de resolutie, 9 tegen en 35 onthielden zich... De resolutie is ingediend door de Palestijnse VN-vertegenwoordiging en heeft vooral symbolische waarde. Trump dreigde gisteren financiële hulp aan landen die voor de resolutie stemmen stop te zetten. Nederland is één van de landen die de resolutie steunen. President Raúl Castro van Cuba treedt pas in april af en niet in februari zoals de bedoeling was. Het parlement heeft daarmee ingestemd. Reden voor het uitstel is de schade van orkaan Irma in september. Daardoor is het moeilijk om in februari al verkiezingen te organiseren. Om dezelfde reden werden in oktober gemeenteraadsverkiezingen al uitgesteld. Paarden moeten beter geregistreerd worden. Dat vinden verschillende organisaties in de paardenbranche. Registratie kan belangrijk zijn als er een dierziekte uitbreekt. En ook wordt het makkelijker om de eigenaar op te sporen als een paard wordt verwaarloosd bijvoorbeeld. Paarden hebben al een paspoort en er worden gechipt, maar er is nog geen gezamenlijke databank. En het weer dan nog? Het is bewolkt met kans op dichte mist. De temperatuur daalt vannacht naar minimaal 3 graden. Ook morgen is het bewolkt en nevelig met kans op regen. Het wordt dan 6 tot 10 graden. Dit was het nos shirt Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. het. Sneeuw, Sneeuw. Warmte. warmte, kerst. kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM.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 over integriteitsrapporten of uh, weggestuurde wethouders. Nee, we zijn er gewoon weer. Uh, afgelopen week was er een uh, ingelaste raadsvergadering. Uh, voor sommigen slaapverwekkend, maar voor anderen was het natuurlijk een must om te horen wat er zich weer in het uh, intrigerende politieke circuit van uh, de gemeente Zandvoort uh, heeft afgespeeld. Maar goed, uh, mij kwam het goed uit, want ik had ontiegelijk veel lading uh, kerstpost wat ik moest uitsorteren. Dus uh, ja, dat uh, kwam heel erg mooi uit. Uit moest zoeken en sorteren, want het moet wel netjes Nederlands blijven. Nexus Shape, daar begonnen we deze 21 december mee op uh, Alternative FM. Tenminste in Alternative FM of bij Alternative FM op ZFM Zandvoort. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. En vanavond hebben wij live muziek. Jazeker. Ze komen uit Den Haag. En het is de band, de Danella Smith Band. Die uh, straks uh, te horen zal zijn hier uh, bij ons in uh, de studio. Dus dat uh, gaan we sowieso doen. Uh, over Shape gesproken. Contour, dat uh, nummer wat je net hebt uh, gehoord... is de opmaat naar, de vijfde, naar het vijfde album alweer. Dus dat uh, gaat uh, helemaal goed komen. Het uh, is de avond van de lange nummers... dus ik moet uh, zoveel mogelijk mijn waffel houden. Dus dat ga ik ook zeker doen. Natalia Magdalena, zij uh, is een Rotterdamse uh, muzikant. Hè, tenminste, ze woont in Rotterdam. Ze komt al ergens anders vandaan. En uh, ik heb haar uh, min of meer uh, ja, ontmoet tijdens de Dare to Run uh, Showcase in september. Uh, maar toen speelde ze zelf niet. Maar toen speelde wel haar goede vriend Thomas er. Uh, daar uh, was het eigenlijk om te doen. En uh, inmiddels ben ik erachter. Zij kan het ook. En misschien wel uh, heel erg mooi om naar te luisteren. Ik zou dus zeggen, adem in. 7,5 minuut. Juliet's Rainy Day aren't over. Here's Natalia Magdalena. She was a painting made by blind men's head A stone that was thrown down in soon delay. And he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 Sweet. <laughs> Let's <laughs> are oh. Ja, twee nummers achter elkaar. Het was al tien minuten. Natalia Magdalena hoorde je eerst met Juliet Rainey's Days. Daarachter Nausicaa met A Sugar is Mine. Uh, nog steeds uh, zijn we daar even druk mee bezig met uh, onze gasten... muzikale gasten van vanavond. Dus ga ik uh, eventjes nog iets interessants draaien. Dat is uh, Kim de Stella met Nostalgia. Achtergrond uh, ook al wat, uh, wat gebeuren hier in de studio. Dat heeft alles te maken met het inregelen. Ook van de stemmetjes van uh, deze band, die. Uh, ja, klaar staat om uh, te gaan spelen. Maar goed, uh, wij nemen onze tijd wel om het een beetje goed uh, voor te bereiden. Dus, uh, dus daarom uh, draaien we gewoon ook nog even de lijst zoals ik hem heb uh, opgegeven op Facebook. Facebook, zoals uh, sommigen dat zeggen. Nightfly hoorde je net en Fleut heet de band. Uh, is heel erg uh, leuk door mijn uh, lieve vriend uit Rotterdam... Thomas Hartenveld uh, gedaan. Uh, hij is uh, uh, ja, min of meer uh, de man van Bang Your Radio... van Omroep Zuiderplas. En hij deed mij die tip van de hand. En eerlijk gezegd, als je heel goed luistert... dan zie je toch ook heel veel overeenkomsten met die andere band... die we hier ook uh, behoorlijk aandacht hebben gegeven. Uh, gegeven. Dat is Dandelion uit uh, Volendam, Amsterdam zo'n beetje. Want daar uh, komen de bandleden uh, tegenwoordig uh, vandaan. Uh, maar Close Harmony is hen niet vreemd. Dus dat uh, één ding. En dan Kim de Stella twee weken terug heeft uh, heb, heb zij haar, uh, haar materiaal laten horen. In Amsterdam en dus uh, kunnen we dat uh, ook wel uh, bevoeglijk uh, erbij zetten. Nu gaan wij over naar de wat stevigere uh, gedeelte weer van het uh, programma. Namelijk Temple Renegade Void Machine Part 2 hebben ze deze week uitgebracht. En dit is het eerste nummer op, uh, dat, uh, op dat gedeelte. Baba Yaga heette dat, dat nummer. Uh, nou, hij is er dus wat. Maar nee, hij ging nog eventjes door. Temple Renegade en Baba Yaga. Heet dat nummer? Zeg ik het eigenlijk goed. Anders zit ik weer uh, een beetje in... Uh, hele rare teksten te kletsen. Baba Yaga, zo heet dat nummer dus. Juist, duidelijk. Um, ik zat net even naar Danella te luisteren. Naar haar stemgeluid. En Danella Smith. Maar ik kom ook bij een andere Smith uit. Want ergens... Doet mij deze stem denken aan haar illustere voorganger. Ze leeft nog wel hoor, overigens. Paddy Smith en Dancing Barefoot. Want daar doet mijn stem, daar doet de stem van uh, zij erg aan denken. Hier is Dancing Barefoot, dus. Lady. Ik moest even nadenken en dan moet ik ook weer graven in mijn eigen uh, bovenkamer. En dan denk ik, ja, ik hoor Danella toch echt iets zingen. En dan denk ik, die stem, die stem. En ineens uh, dan uh, komt het binnen en dan, uh, ja, dan kom ik uit bij Paddy Smith. En uh, het zit toch ook een beetje in de naam Smith, denk ik, zomaar te weten. Uh, want ja, uh, dat ga je zo allemaal horen. Want ze staan helemaal klaar in de startblokken, want uh, we zijn zover. Uh, de Danella Smith Band, welkom Danella... Dankjewel. Oké. Okay. En als je de, denkt, wat, uh, wat is dat toch een wat vreemde um, accent aan? Nou, Danella komt uit Namibië. Dus ze kan uh, aardig Afrikaans praten, maar ook uh, goed Engels. Dus, you are practicing also Dutch or also uh, a little bit English and Afrikaans door elkaar? Ja, ik denk ik spreek ook zo piky nederlands. <laughs> goed, uh, ik heb een hele mooie lijst heb ik uh, gekregen van de band. Dus uh, het, uh, het is zover. Uh, Marcus ook, uh, die is klaar. Dus we gaan uh, beginnen denk ik met The Wind, als het goed is. Dus laat maar horen. We mm -hmm. The wind is coming and the wind is going hier in Zandvoort. Oftewel, de wind uh, speelt altijd een hele belangrijke rol. Dat hebben we wel gemerkt ergens in, uh, in de zomer... toen we ook zowat van het strand af werden geblazen. En uh, toen ook nog een paar van die freaks het nog heel erg leuk vonden... om een een of ander wedstrijdje met, uh, met windsurfplanken... weet ik allemaal wat, of kitesurfen, noem maar op. Um, maar goed, um, dit nummer, ja... Daar ontkomen we natuurlijk ook niet aan. Maar dit nummer hebben we heel veel gespeeld uh, bij, bij ons hier op de zender. Maar nu hoor je hem hier live. Fake, fake trees. Christ, our heart's ignorance makes us cruel, not. Zo, de, de livestream, er is ook iemand die stiekem even wat meepakt van, van het livewerk... wat je op de sociale media kanalen kunt volgen. Dus wat dat gaat, helemaal goed. Ik heb het even gebel, uh, gedeeld, dus het staat ook op mijn profiel, dus uh, fijn, leuk, dank je. <laughs> Zo dadelijk gaat hij toch, uh, toch uit en dan moet ik hem weer eventjes uh, verwijderen, dus dan, uh, want anders dan wordt het dan helemaal uh, erg leuk. Dit uh, was even de band zoals uh, het uh, nu even klonk. Straks in het uh, volgende uur gaan we gewoon vier uh, nummers laten horen, nu geef ik ze gewoon even lekker rust, dus uh, wat dat gaat komt helemaal goed. Uh, een andere band, maar dan uit Zandvoort. Triangle en het nummer dat heet uh, Natuurlijke Stand-Up. En die ga je dus nu horen. Oftewel, het uh, filosofische rock uh, gehad hier uh, bij ons uh, uit het Triumph. Triangle. Want ze komen uit uh, Stand-Up. Uh, en dat uh, is ook van de EP die ze nou niet zo lang geleden uh, ten doop hebben gehouden. Tot aan het uh, nieuws uh, van uh, 9 uur deze bleu Noir met catharsis. Dan stijden allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Lodewin met het NOS journaal. Staatssecretaris Visser van Defensie zegt dat het even gaat duren om de verkeerde cultuur bij bepaalde defensieonderdelen weg te werken. Wel wil ze er werk van maken. Drank, drugs, hoeren en vernedering horen niet thuis bij Defensie.